8 uur, Martijn Eijnhuis met het nws journaal Wie zijn huis met verlies verkoopt en een lening afsluit om de restschuld te betalen, kan de kosten en rente van die lening aftrekken van de belasting. De regeling gaat volgend jaar in en geldt maximaal vijf jaar. Minister Blok van Wonen en staatssecretaris Wekers van Financiën willen met de maatregel de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Volgens de vereniging Eigen Huis staat op dit moment één op de zes huizen onder water. Dat wil zeggen dat de waarde lager is dan de hypotheek die ervoor is afgesloten. De gezondheid van oud-premier Timoshenko van de Oekraïne gaat snel achteruit. Heeft haar advocaat tegen journalisten gezegd... ze zou niet meer uit haar ziekenhuisbed kunnen komen. Timoshenko is tien dagen geleden in hongerstaking gegaan. De oppositieleidster protesteert zo tegen mogelijke fraude... bij de parlementsverkiezingen van eind vorige maand in Oekraïne. Meer dan duizend vluchten van en naar New York zijn afgelast... vanwege de nieuwe storm die op de regio afkomt. United Airlines en American Airlines hebben alles geschrapt. Andere luchtvaartmaatschappijen raden passagiers aan hun vluchten te verzetten. Verwacht wordt dat de storm leidt tot nog meer vertragingen en afgelastingen. De storm die nu op de regio afkomt is minder krachtig dan de orkaan Sandy. In Amsterdam is beeldend kunstenaar Hans Frisch overleden. Hij werd beroemd in de jaren 60. In 1968 veroorzaakte die grote opschudding... met de levende objecten-show met geïmproviseerde muziek. Onderdelen van de voorstelling waren slechtste orkest ter wereld... en stottige zangkoor. Als levend object gebruikte Frisch naakte meisjes... met rood-wit-blauw geverfde borsten, slingers en feesthoedjes. Voor zijn schilderijen maakte Frisch gebruik van spuitbus en viltstift. Die methode werd later overgenomen door Herman Brood. De laatste jaren woonde Frisch in een verzorgingshuis in Amsterdam...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 Daar komt de minister van Defensie, een Grieks-orthodoxe christen. Hij is onder mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen, want was het wel een zelfmoordaanslag? Ja, we horen een fragment van een reportage uit juli van de NOS gemaakt in Syrië. Over een begrafenis van de vermoorde minister van Defensie. Degene die die uh, ja, reportage heeft gemaakt, de beelden althans, zit hier tegenover me. Dat is cameraman Roel Rekko. Goedenavond. Goedenavond. Um, ik mag je zeggen, ja, als collega. Ja. <laughs> alsjeblieft. Jij hebt er uh, onlangs de Stan Storyman prijs mee gewonnen. Een mm -hmm. prijs voor cameramensen, eigenlijk uh, uh, actualiteiten ja. dingen dan mee. Uh, ja, jij ja, was gelijk weer gevlogen toen bekend werd dat je die prijs had. Want je bent natuurlijk vaak ook uh, onderweg. Ja. En we dachten, we nodigen je toch uit, want je gaat morgen weer naar Syrië. Klopt. Ja. En dan ga je misschien wel weer prijswinnend materiaal opnemen, dat weet ik niet. Maar even voordat we erover verder praten, want misschien heeft niet iedereen deze reportage gezien. Vertel even kort, wat zien we? Uh, je ziet uh, eigenlijk een begrafenis van een van minister in een, in een kerk... En uh, uh, de kist komt, wordt eerst uh, de kerk binnengedragen, wordt uh, opgeteeld door mensen boven hun hoofd, wordt naar binnen gedragen, neergezet en volgt er een mis. En vervolgens wordt die kist weer door mensen weer, weer boven hun hoofd geteeld, door menigte heen, weer teruggebracht naar de auto en die auto gaat dan richting een begraafplaats. Ja, twee minuten. Ja, toch een prijs mee gewonnen, want heel bijzonder. Kun jij even samenvatten, als leuk als jij dat doet, waarom je hem gekregen hebt? Ja. Nou ja, het had ook te, heeft te maken ook met de diversiteit. De, de, het feit dat je in twee minuten toch zoveel kunt zien... en zoveel uh, verschillende dingen kunt laten zien... Uh, blijkbaar was de, de, het feit dat, je, dat ik zo dicht bij de militairen kon komen... zonder dat daar pistolen of allerlei rennende toestanden zijn. Ja, maar je ziet die militairen, je ziet echt die koppen. Hè? Ja. Het is echt net een film waar je in zit. Je ziet die koppen met zo'n pet op, ja. uh, met, met, met zo'n zo grimas, inderdaad. En, en die zijn dan natuurlijk ook verdrietig Deze mannen. Of niet? Die, ja, die, die zijn ook verdrietig en, en, en je kunt er gewoon naast staan... en ze gewoon, gewoon op een afstand van een meter gewoon benaderen. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Dat zie je natuurlijk in Syrië bijna niet... Nee, dat zie je nooit. En jij had die beelden. Ja. Samen met Sander van Hoorden, ja. de verslaggever, die je ook hoort. Hoe zijn jullie daarbij gekomen bij die begrafenis van uh, deze uh, minister? Ja, Het was een beetje een, uh, een lucky shot, want we waren niet uitgenodigd. Westerse pers is natuurlijk dan niet per definitie welkom. Uh, dankzij onze chauffeur, die allerlei trucjes uitgehaald had... met een beetje onderhandelen links en rechts en wat, uh, wat geld uh, geven... zijn we in ieder geval voorbij twee checkpoints gekomen. Uh, het derde checkpoint konden we een beetje bluffend ons naar binnen. En in één keer stonden we voor de kerk. En daar, uh, toen we voor de kerk stonden, toen mochten we ook in één keer naar binnen. En binnen mocht ik, mocht ik alles. Van, van boven tot op de preekstoel staan tot, en met, uh, zeg maar, tot naast de kist. Ja, want, want een heel belangrijk shot, wordt ook genoemd in het juryrapport... is eigenlijk uh, uh, een prachtig fis-eye shot noemen ze dat dan... Uh, wat is dat eigenlijk, een visai? Ja, een vis is eigenlijk een, een hele grote hoek. Dus eigenlijk zie je van links naar rechts eigenlijk uh, 90 graden. Uh, je kunt alles zien. Ja, van bovenaf, van he, bovenaf zie ja. je de mensen bij de kist. Ja. En dat wordt dan vergeleken met Rudolfs spoor van de plechtigheid in de, in de kerk. Toen met het uh, maxima, denk ja, ik. Dat wat een, een hele ja. De bruiloft, zeg ja. maar. Ja, is dat een eer? Ja, vind ik wel. Dat was een waanzinnig shot. En dat was het, het, hij is, op dat moment heb ik niet over nagedacht dat het dat zou zijn. Het nee, was gewoon een mooi moment om dat ding te gebruiken. Ja, want, want uh, had je door dat dit prijswinnend materiaal zou worden? Nee. Nee, ik, ik had wel. Uh, toen ik uh, uh, uh, uh, dit onderwerp vond, ik wel uh, uh, leuk om, om terug te zien in deze categorie. Omdat het niet uh, pief, paf, poef, rennen, schieten en, uh, is. Maar toch wel in een, in een conflictgebied is. Waarbij ik uh, met lenzen heb gespeeld. En met, met hoeken. En, en dus wel daar iets filmpjes heb geprobeerd proberen te maken. Dat vind ik dan wel mooi dat ze dat teruggezien hebben. <laughs> en dat je toch die Stan Storyman prijs hebt gewonnen. Uh, vernoemd trouwens naar een cameraman. Die in 2008 in uh, Georgië om het leven is gekomen. Toen hij daar ook aan het werk ja. uh, was. En jij kende hem goed hè? Ja. Ja, ik woonde vroeger in Tilburg. En hij woonde in Gohlen. Dat zijn we zijn, uh, naast elkaar. En bij hem ben ik ook als freelancer begonnen. Hij heeft me ook de kans gegeven om als freelancer te beginnen. En we hebben elkaar ook buiten het werk omgezien. Hij ging naar dezelfde sportschool als ik ging. Dus we kenden elkaar ook van buiten het werk om. Ja, ja en, en, en heb je het werk ook van hem geleerd? Ja, hij heeft me wel dingen geleerd. Van uh, uh, manieren van draaien. Uh, uh, van zorgen dat je de bent. Dat je shots hebt. En, en, en de professionaliteit. Ja, dat heeft hij me zeker geleerd. Ja, en, en het feit dat je nou toch zeg maar, de, de prijs wint met zijn naam. Hoe zuur is dat niet dan? Ja, dat is heel zuur. Kijk, het, het, is, het is goed dat er een prijs is... voor cameramensen in, eh, in de nieuwsactualiteit. Maar ja, dat daar iemand voor moet overlijden... is wel heel zuur, ja. Ja, want wat dacht je toen je hoorde dat hij was overleden... bij het werk wat jij eigenlijk ook doet? Uh, ja, dat was wel schrikken. Dat was echt wel een heel heftig moment. Daar uh, hebben we wel even een... Uh, momentje even voor rustig gezeten, ja, met z'n allen. Tenminste, ik was met een collega. Met z'n twee hebben we daar wel even... Ja, want waar was je toen? Uh, het, was, het was tijdens de Olympische Spelen. Uh, Peking. En uh, ik was op de Chinese muur. En hoe hoorde je het? Uh, ik werd gebeld door een andere collega. Die zei van, voordat je het 4-4 via via hoort, ik wil het je graag even rechtstreeks vertellen. Ja, afschuwelijk. En nou heb je de prijs gewonnen ja. die naar hem vernoemd is. Ja. Kun je daar nog wel blij mee zijn dan, met die prijs? Jawel, ik kan er wel blij mee zijn. Dus Het is toch een eer. Bedoel, Stan is het natuurlijk toch een vakman. Die uh, altijd gewoon waanzinnig werken geleverd heeft. In, in de meest moeilijke situaties. Dus wat dat betreft is het wel een eer. ja. ja en, en heb je ooit wel gedacht. Want je vertelde me net nog even. Ik ben freelance cameraman. Ja. Ik werk veel voor de NOS. Uh, en voor een Vandaag. En dan werk ik voor de NOS vooral. Uh, of het buitenland of het jeugdjournaal. Ja. Uh, <laughs> Twee enorme uitersten. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Want als je naar het buitenland gaat kun je dus in Syrië terechtkomen, zoals je ja. dat morgen weer gaat doen. Ik bedoel, heb jij dan ook uh, bepaalde angst... nu je weet wat er met Stan is gebeurd? Nee, het is wel dat je over dingen nadenkt. Waar denk je over na dan? Uh, over, over het gevaar wat er is, maar dat dacht je voorheen ook al. Maar nu iets, iets concreter daarover, dat het wel uh, uh, tot de mogelijkheid behoort. Maar... Het is dichterbij gekomen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ook omdat je hem kent. Kijk, er is natuurlijk ook een uh, half jaar geleden... een Japanse cameravrouw overleden. Haar ken ik niet. Maar het verschil tussen haar en Stan is... zij zocht de gevechten op. En ik zal ook niet de gevechten opzoeken. Zelfs dat er geschoten wordt in een wijk in Damascus... dan sta ik niet... Ik spring niet in een taxi en ga naar die gevechten toe. Waarom eigenlijk niet? Want daar ligt het nieuws toch op dat moment? Ja, maar het is niet, uh, uh, ik heb niet de behoefte om, om tussen de, de, de schietende mensen te staan. Op het moment dat het de gevechten geweest zijn, dan wil ik daar naartoe en vragen en kijken wat is er gebeurd, hoe gaat het en, en noem maar op. Maar niet op het moment dat het geschoten wordt, nee, nee. Maar is dat ook uit lijfsbehoud? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, want uh, weet het, uh, bij gevechten, ja, dan, dan zoek je het op, het gevaar, vind ik. Ja. En op de manier waarop ik nu werk... vind ik dat ik het gevaar redelijk onder controle heb. Maar kun je het onder controle houden nee, in een land als Syrië? Tuurlijk natuurlijk niet. Nee, dus dat is gewoon schijn... Uh, nou ja, het is tot op zekere mate... Kun je, het, bijvoorbeeld, kun je het wel onder controle houden. Noem maar even een voorbeeld. Wij zijn, gaan nu voor de vierde keer. Uh, de eerste twee keer zijn we in een hotel geweest. En de tweede keer, of toen we daar waren... hadden we iets dus van, nou, dit hotel is niet veilig. Laten we weggaan. Zijn we weggegaan. En datzelfde hotel is nu al twee keer... Uh, doelwit geweest van een, van een aanslag... Dus en dat waarom moment... dacht je dit hotel is niet veilig? Ik bedoel, is dat een onderbuikgevoel? Of wat uh, is dat? dat was uh, nou eigenlijk logisch, omdat er tegenover was dat een legerbasis. Dus dan weet je, legerbasis en rebellen, dat, dat gaat niet goed, dus laten we hier weggaan. En die is nu al twee keer doelwit geweest van een aanslag. Zonder echt dat er heel veel doden vielen, maar er ja, is wel een aanslag geweest tegenover je hotel. Ja, dus gezond verstand gebruiken, is dat ja. het dan ook gewoon? Ja, absoluut. Ja, zo simpel is het dan misschien wel? Ja, ja, ja en dat, ook op je gevoel. Ja. En ook collega's en uh, overleggen met, met mensen om je heen en met lokale mensen uh, navragen. Ja, want je ja. gaat morgen weg voor ja. de zoveelste keer de vierde keer Vierde zijn de keer het. in de Syrië. Ja, want ja. hoe bereid je dat dan voor? Uh, nou, vooral technisch. Dat ik gewoon uh, ben de cameraman, ik moet mijn spullen in orde hebben. Kogelvrij uh, vest? Die huren we lokaal dagen in, in Syrië zelf. Uh, er zitten daar een aantal bedrijf, kantoren, daar kun je gewoon dat ding, ja, zeg je, drie kogelvrije vesten graag. En dan. Krijg je die ja, gewoon aangeleverd? Een winkel met kogelvrij vest? Maar ja, het is, een, het is een productiekantoortje waar ja, je gewoon ja. zegt: nou, we willen gewoon drie of vier van die vesten hebben. Uh, maar in principe heb je ze bijna niet aan. Omdat op het moment dat je een vest aan hebt, dan straal je wat uit. En dat wat zie je dan zitten? Ja, ja, ja het is gewoon een, een, een, een plaat. Het is gewoon een soort bodywarm. Ja, je een kan het niet ergens plaat. onder doen of zo. Nee, nee, nee, nee, nee Nee, nee het is niet zoals een steekvest als de politie heeft, maar het is echt gewoon een, een stalen plaat van een centimeter of drie dingen ja. uh, zo groot als je mag. Dus... Vraagt de presentatrice die nooit buiten komt, hè? want daar, <lacht> daar lijkt het dan wel een beetje op. Uh, uh, maar goed, dat, dat doe je dan, de technische kant van het verhaal, maar afgelopen weekend was het weer raak in ja. Syrië. Het is natuurlijk bijna elke, elke week raak, maar weer een monument in Damascus. Is dat ook iets wat je allemaal volgt, dat je inhoudelijk ook precies ja. weet wat er gaande is? Nou, niet precies, maar ik hou wel in de gaten op het moment dat er aanslagen zijn en, en het wordt Damascus valt, dan uh, check ik wel op de site eventjes van welk uh, regio, welk deel van stad is het. En of het inderdaad op de wijken zijn waar altijd gevochten wordt en of het in de buurt van ons hotel is. Want dat is eigenlijk wel het, het belangrijkste om te weten. Ja, want, want anders dan ga je daar niet naartoe. Dat is eigenlijk nee, wat je zegt. Nee, dat. En uh, of, de, uh, of je wat hoort over uh, grensovergangen uh, of die nog bereikbaar zijn. En ja, wat dat ga je doet. daar nou doen eigenlijk? Voor, uh, morgen heb je een doel? Nee, volgens mij is het is niet echt een doel. Het is vooral denk ik kijken wat we kunnen. Want ja, we zijn er twee maanden voor het laatst geweest. Twee maanden geleden. En uh, het is gewoon weer kijken van, ja, wat tref je aan. Is het ja. moeilijk om binnen te komen? Ja, als je een visum hebt, niet. Met nee, de juiste papieren uh, is het gewoon een kwestie van geduld en achteraansluiten en dan. Uh, komen uh, de vliegtuig richting Damascus? Dus het zo een simpel? vliegtuig naar Libanon. Uh, ook omdat Sandra van Horen uh, daar woont. En uh, collega uh, Daisy die nog meegaat. we gaan met z'n drieën. En dan rijden we met de auto gewoon tot de grens. Daar worden we helemaal gecontroleerd. En dan rijden we door naar het hotel. Ja, en dan is het maar wat je tegenkomt onderweg... waar je dan een reportage over gaat maken. Ja, het is een beetje als we er zijn. Dan gaan we gewoon even kijken van, ja, hoe, hoe staat het erbij. Wat kunnen we? Wat, wat, kunnen we? wat mogen we? Ja. En, en ben je nou heel zenuwachtig voor zo'n reis? Een gezonde spanning, denk ik. Ja. En wat, ja. Waar, wat, wat betekent die spanning dan? Waar ben je gespannen over? Nou ja, toch op, op, op veiligheid. Je moet natuurlijk wel weten wat er, wat er gebeurt... en dat je uh, ook over uh, uh, tien dagen weer in Nederland bent. Ja, ik heb ook wel eens uh, met andere uh, oorlogsverslaggevers gesproken. Die zeggen dan, ja, of je merkt een beetje uit hun verhaal... dat het natuurlijk ook een beetje verslavend is op een bepaalde manier. Ik bedoel, voor het werken is leuk... maar heel veel heel, heel spanning ja. zal dat niet opleveren, toch? Nee, of, nee, op de deadline. Ja. Ja, deadline. ja, deadline, ja. Maar goed, is, is dat ook een, iets wat je herkent? Dat nee. het een soort spanning is of een soort... Nee. Heb ik helemaal niet. Nee, nee, nee. ik vind het uh, uh, ten eerste een eer dat ik er naartoe mag. Dus dat ik uh, die beelden mag maken om die, uh, want we zijn natuurlijk eigenlijk een van de weinige Westerse kamerploegen die Syrië in mogen officieel. Dus het is een eer dat wij er naartoe mogen en dat we het kunnen maken. Uh, maar ik, nee, ik, ik zie dat niet als een, uh, een rush of een drill of een of een of een uh, adrenaline die ik, nee, nee, nee, helemaal je niet. En nee. Nee, wat vindt het thuisgrond ervan? Want je bent hier gekomen samen met je vrouw. Ja, ja die, die is daar wel uh, uh, ja, heel trots op dat ik daar het doen mag ook. En uh, ja, ze steunt me ook in het feit dat ik daar ben. En dat, ben ik, dat heb ik ook nodig. Want op het moment dat ik die steun niet heb... dan ga je met een rot gevoel weg. Of, of, en, en dan kun je je niet concentreren op je werk. Dus nee. het is wel heel belangrijk dat dat wel... Uh dat ze me die steun geeft. Ja, want in 2011, in februari. hebben we jouw vrouw uh, gesproken. Uh, dat ging toen over Egypte. Uh, zij was toen de thuisblijver, zeg maar. Van, van jou, want jij was daar aan het werk. En toen zei ze dit. Ik ben zelf ook journalist, dus ik snap wel dat je het wil vertellen wat daar gebeurt. Maar ja, ja, soms dan denk de ook... ik wel. Ik zou liever willen dat je alleen naar de Olympische Spelen ging. of alleen naar het WK. Ja, nee, want er gaan natuurlijk ook mensen dood. Ja. Hè? Cameraman sto uh, Storman ja. van RTL. Ja. Ja, jullie zitten hier allebei een beetje Ja, dat ja, wil je niet te veel aan je door laten dringen, want je weet dat het kan gebeuren. Maar als je daar iedere reis bij echt te veel bij stil gaat staan, dan, ja, dan... dan heb je geen leven. Nee, daarvoor is hij te veel weg. Ja, besef je dat, dat je dit zeg maar teweeg brengt? Ja. Ja, helaas wel, ja. Ja, dat, dat is, hoort een beetje bij, bij het werk. En uh, ja, we hebben er toch gewoon veel over... En zeker nadat na het stan overleden was, is dat natuurlijk wel iets meer ter sprake gekomen dan voorheen. Bedoel, je ziet het, ja, je beseft het wel, maar ja, dan als het zo dichtbij komt, dan denk je er twee keer over na. Ja, ja, ja maar ze verbiedt je niet om te gaan. Nee, nee, nee, nee zeker niet. Nee. nee. Goed. Hey. Nou, ik wil je heel veel succes wensen. Morgen. Uh, hoe laat gaat het vliegtuig? Uh, heel vroeg al, zeven uur. Goed, ja. nou, heel veel sterkte. En we zien wel weer wat je maakt. Ja, en vanaf, misschien uh, vrijdag, denk ik, ja. ja en misschien win je er dan ook wel weer <laughs> die mooie prijs mee. Die Storyman-prijs die je onlangs hebt gewonnen voor uh, cameraman Een prijs voor cameramannen. Dank je wel voor je komst. Oké. Okay. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. De herdenking van de kristalnacht hier in het... Het hart van ons Amsterdam laat ons voelen hoe het hart van een stad vertrapt kan worden door discriminatie, door ontmenselijking, door terreur. Ja, dat was een gedeelte uit de herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam. Morgen en overmorgen wordt op veel plaatsen in Nederland... die Kristallnacht uit 1938 herdacht. Eh, de beruchte nacht eigenlijk waarbij op veel plaatsen in Duitsland... duizenden Joodse woningen, winkels, synagogen en gebedshuizen... werden vernield of in brand gestoken. En dat wordt in Nederland sinds 1992 herdacht. En eh, dit jaar dus voor de eh, twintigste keer. René Daanen is hier. Goedenavond. Goedenavond. Van Nederland bekend kleur. Een uh, ja, antiracisme organisatie, zou ik het wel noemen. Ja. Uh, een van de initiatiefnemers van die herdenking. Ja, waarom is het eigenlijk nodig dat we dat nu nog herdenken? Nou ja, misschien is het nu eigenlijk wel meer nodig dan, dan ooit uh, tevoren... als je kijkt uh, wat er op dit moment uh, gebeurt in uh, uh, in Europa, uh, we, we zien allemaal de beelden bijvoorbeeld uit, uh, uit Griekenland... waar uh, een extreemrechtse partij als de Gouden Dageraad, uh, de straat op gaat... en uh, bijvoorbeeld op marktkrappen uh, vernield van uh, immigranten daar. Uh, dat is maar één van de voorbeelden van extreemrechts uh, die we nu in Europa zien. Uh, en dat zagen we destijds in 92 ook. Ja, want wat was de aanleiding in 92 om op dat moment pas eigenlijk die kristal nog te gaan herdenken? Ja, dat was, was eigenlijk een opmerking. Daarvoor was dat na de Tweede Wereldoorlog niet gebeurd. In Europa en Nederland ook niet. Um en, maar in Duitsland was toen, uh, waren toen een aantal aanslagen van uh, neonaties... op een asielzoekerscentrum in Rostock. Met brandbommen uh, ging men daar uh, dat asielzoekerscentrum uh, te lijf. Dat was natuurlijk ook in Nederland uh, groot nieuws in heel Europa. Um, en de, onze Duitse zusterorganisatie uh, riep toen op... Om, om in heel Europa die, die kristallnacht uh, te gaan herdenken. Omdat het natuurlijk toch een beetje... Uh, ja, op elkaar leken. Tijdens kristalnacht zijn bijvoorbeeld synagogen afgebrand. Nou, zo erg was het gelukkig in Rostock niet. Uh, maar het was wel voldoende om uh, serieus zorgen te maken. Ja, en, en uh, hoe, bedoel, hoe begin je daar dan aan? Want waar, hoe ga je dat herdenken? Dat is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Ik bedoel, hoe, hoe hebben jullie dat aangepakt? Ja, wij waren toen met een, een aantal jongeren. Ik zat zelf bij de Landelijke Studentenvakbond. Uh, en um, wij vonden het zelf belangrijk om ook uh, een signaal te geven van dat in het hier en het nu. Um, we niet opnieuw uh, racisme wilden. Ja, iedereen kent natuurlijk de verhalen van, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Maar wij vonden het ook belangrijk om te kijken... naar van hoe is het nou zo ver gekomen? Hè? Wat gaat aan vooraf? De Kristal was voor de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland was het nog geen oorlog. Dus eigenlijk in vredestijd toch zo'n grote uh, pogrom... tegen één bevolkingsgroep, in dit geval de Joden, um, ja, hoe kan nou zoiets uh, gebeuren? Daar maakten we ons uh, zorgen over. Uh, en we zagen dus nou, dat dat dan ook in Duitsland, maar bijvoorbeeld ook in Nederland op kleine schaal, er was dat jaar ook een, uh, een aanslag op een moskee in Amersfoort. Um, ja, en, de, en als jongeren dachten wij van ja, daar, daar willen we iets mee. We gaan, we gaan de straat op om te laten zien dat we dit in ieder geval niet willen. Ja, hoe was de sfeer toen in die tijd, als je praat over dit onderwerp? Um, Begin jaren 90. Nou, er was heel veel, uh, heel veel bijval uh, voor. Eigenlijk was er een, nog een hele brede anti-racistische consensus in, uh, in Nederland. Iedereen was tegen uh, racisme, behalve eigenlijk... Uh, Hans-Jan Maat had je in de Tweede Kamer. Eén, twee, drie zeteltjes. Um, maar die werd eigenlijk niet serieus genomen, nee, toch? Nee, die werd eigenlijk niet, uh, niet serieus uh, genomen. Maar je zag wel dat vanaf begin jaren negentig... wel ook de, zeg maar, de reguliere politiek een beetje de standpunten overging. Wolkstein, uh, de, denk ik dan aan. Ja, de, ja, dat was de eerste die, de, die dat uh, deed. Uh, nog op een redelijk gematigde uh, manier maar die wel duidelijk een aantal uh, punten over begon te nemen. Het, het vluchtelingenbeleid van Nederland werd, uh, werd strenger. Uh, en da dat wa waren ook dingen waar we ons toen ook al, uh, al zorgen over maakten. En dat is natuurlijk later eigenlijk alleen maar... Uh, slechter geworden als je ziet dat in, in, in 2002 iemand als Fortuyn... Uh, ook artikel 1 van de grondwet af wilde schaffen, net zoals uh, Jan Maat uh, dat wilde. Uh, ja, dan ga je uh, wat ons betreft van een grens over. Als je zegt die antiracismebepaling, dat vind ik niet meer belangrijk. Uh, voor mij zijn niet alle mensen in Nederland gelijk. Um, ja, dan zie je zo dat in, in tien jaar tijd uh, daar enorm veel veranderd is geweest toen. Ja, en, wat, en als je dat nu bekijkt uh, naar vandaag de dag... Hoe zou je dat dan nu willen kwalificeren? Want we hebben inderdaad die tijd van Jan Maat gehad, toen kreeg je Bolkestein. En nu hebben we Wilders. Ja. Uh, bedoel, hoe, hoe, zie, hoe schets jij dat? Nou, ik, ik denk dat het uh, daarna, eigenlijk na 2002, nog een stuk slechter is geworden. Eigenlijk met als, als, als hoogtepunt, of ik zou eigenlijk eerder willen zeggen als dieptepunt, deelname van de PVV aan het, uh, aan het kabinet. Uh, een openlijke racistische partij. Ook, uh, ook Wilders wil artikel 1 van de grondwet uh, veranderen. Um, uh, hij wil ook moskeeën sluiten. Hij wil tientallen miljoenen moslims Europa uh, uitzetten. Heeft hij bij de Deense televisie uh, gezegd. Uh, Zo'n partij zat, uh, of steunde uh, de regering. Uh, en het meest schokkende vond ik eigenlijk wel op het moment dat Wilders met zijn Polen-meldpunt uh, kwam. Dat onze premier, de minister-president van alle Nederlanders, daar geen afstand van wilde nemen. En daar is hij eigenlijk ook in, ook in heel Europa voor, voor veroordeeld, uh, Rutte. Uh, eigenlijk alle politieke partijen in het Europese parlement, uh, behalve het PVV, hebben we daarop aangesproken. En dat vond ik eigenlijk. Het meest ernstige, niet alleen dat er een racistische partij is... maar dat een reguliere partij, zoals de VVD in dit geval... daar geen afstand meer van nou, nam. Maar goed, de meningen verschillen daarover, hè, of de PVV racistisch is. Maar goed, daar worden hele rechtszaken over gevoerd, dat, ja. dat weet je. Nou ja, of het strafbaar is, is dan nog een andere vraag. Ik denk... Uh, um, uh, dat het heel helder is dat de, de, de PVV onderscheid maakt naar, naar religieën. Men wil bijvoorbeeld uh, uh, islamitische scholen sluiten... maar andere religieuze scholen mogen open blijven. Men wil de grens ook sluiten voor één bepaalde, uh, mensen van één bepaald geloof... namelijk moslims. Dus je ziet dat daar heel duidelijk gediscrimineerd wordt. Ja, of dat strafbaar is, daar heeft, heeft dan rechter nog een oordeel over. Ja, en en bedoel, gaan we wat dat betreft de goede kant op, vind je hier? Of, of is het nog steeds nodig dat we die kristalnacht uh, herdenken? Ja. Nou, ik zie gelukkig ook, ook eigenlijk sinds het dieptepunt van de PVV... Uh, in de regering ook wel een enigszins verbetering. Ik denk dat in Nederland de mensen het laatste jaar, de laatste twee jaar... ook wel een beetje genoeg hebben gekregen van, van het beledigen, het schreeuwen. Uh, er is ook wel gewoon weer behoefte aan, aan een, beetje, nou, een beetje rust in de tent. Respect voor elkaar... Uh, we hadden natuurlijk een, een, een tijd dat beledigen eigenlijk bijna moest. Hè? Ook Wouter Bos rief van ja, beledigen is een recht en zo. Uh, terwijl mensen nu toch veel meer iets hebben van... nou, laten we ook gewoon eens even uh, fatsoenlijk en met respect... vooral uh, met elkaar omgaan. En ik denk dat die behoefte um, er veel meer is. Uh, ik zag dat toevallig ook vandaag nog op uh, in het nieuws... dat ook uh, de Nederlanders het idee hebben... dat ze ook weer uh, wat toleranter zijn op straat. Dat ja, sfeer dat is onderzocht. Hè? Ja, ja, precies, ja. Hè? dat de, de sfeer weer wat toleranter wordt... En, ik, ik heb zelf al het idee zo, zo het laatste jaren de mensen denken van nou, het is wel even mooi geweest. Ja, sommige mensen zeggen ook, wilden ze zo over zijn een hoogtepunt heen? Ja, dat, dat, dat, daar lijkt het wel op, hè? Ook, ook in de peiling. Maar ik denk wel dat het eigenlijk altijd in Nederland zo is dat zo'n zo'n 10% van de uh, van de bevolking, eigenlijk dat ze al door, door de jaren heen, tientallen jaren zo. Uh, uh, racistische ideeën heeft, die zullen ook niet weggaan. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat die andere 90% zich blijft uitspreken daartegen en eh, nou, een heel duidelijk punt maakt van dat pikken wij niet en de, tot hier en niet verder. Ja, maar jij ziet wat dat betreft een positief uh, beeld nu. Ja, ik en we moeten niet vergeten natuurlijk dat we ook nu weer voor de tweede keer een zwarte ja. Amerikaanse president hebben. Ja, nee zeker. Uh, dat is uh, ook, ook heel positief. en nou, Ik vraag me af of we dat twintig jaar geleden hadden gedacht dat we, nou, of twintig jaar een zwarte president. Nou, misschien zou het kunnen, maar ik ben heel blij dat het nu inderdaad voor de tweede keer uh, dat we die, die, die zwarte uh, president uh, hebben. Uh, en misschien wordt het ook tijd in, in Nederland. Uh, of een vrouwelijke president zou ook al een mooi begin zijn. Ja, nou ja, zover zijn we nog niet. Uh, even naar die kristelnacht. Wat, wat gaat er nou precies gebeuren de komende dagen als dat herdacht wordt? Want laat ik het eerst even over hebben dat er eigenlijk twee herdenkingen zijn. Eentje van het Centraal-Joodse Overleg, die is morgen al... Uh, bij de Portugese synagoog in Amsterdam. Daar is iedereen welkom uh, trouwens. En die van u uh, wordt vrijdag uh, gedaan, hè, de Christa ja. Maar Als je nadenkt waarom er nu twee herdenkingen zijn... daar zit een heel verhaal achter. Ja. Want het Centraal Joodse Overleg die is eigenlijk een beetje boos op uw club. Want die zegt het werd veel te veel gepolitiseerd. Uh, hè, er zijn mensen geweest die hebben iets over Israël gezegd, iets kwaads. Nou, dat, dat niet, maar... Nou ja, goed, uh, uh, uh, dat kent, uh, was het verhaal van het ja, Joodse Overleg. Jood. En die zijn ja. niet blij daarmee. En die zeggen we doen het nu... Uh, zelf. Toen ja. dacht ik wel weer van, hé wat jammer nou, dan ga je iets herdenken om een soort vreedheid uit de wereld te helpen en dan ga je zelf weer ruzie lopen maken. Ja. Uh, ik vind het ook jammer, wat mij betreft kan, kan er één herdenking zijn. Uh, we zijn daar sinds 92 mee bezig. Er zijn overigens in Nederland zes herdenkingen vrijdag, ook bijvoorbeeld in Westerbork, Breda, Tilburg uh, over het hele land, maar inderdaad in Amsterdam uh, zijn er twee. Eén uh, in de synagoge en uh, vrijdag om half acht bij het stadhuis uh, in Amsterdam. Um, maar ik denk dat het, dat heel goed is. Er is binnen de, de Joodse gemeenschap een deel daarvan behoefte om ook, ook in de synagoge donderdag bij elkaar te komen. Dat is uitstekend. We hebben vrijdag een wat breder programma... waar ook behalve Joodse sprekers ook bijvoorbeeld een Amerikaanse spreker is. Abdelkade Banali zal daar spreken naast Hedi Dancona. En uh, ja, dat is een bijeenkomst waar uh, iedereen zich uh, thuis kan voelen. En welkom is uh, vrijdag. Ja, maar u geeft geen antwoord op de vraag of het niet jammer is... dat er toch gedoe over is geweest een paar ja. jaar geleden. Nee, zeker. Dat, dat vind ik ook jammer. En ik heb ook gezegd wat mij betreft uh, uh, is, zou één herdenking voldoende zijn. Ja, maar dat uh, is niet gelukt dus voor dit jaar. Nee, nee helaas. Nee. Nee, nee. En uh, uh, wat voor mensen komen hierop af? Nou, het is eigenlijk een heel uh, breed uh, publiek. Uh, ik zei al nou, van oorsprong uit door, door jongeren georganiseerd. Um, maar uh, jong en oud, maar ook uh, alle bevolkingsgroepen... van Amsterdam of uh, in Nederland uh, kan je daar uh, vinden... Um, om ook juist samen dat signaal te geven van uh, wij willen discriminatie aanpakken... ongeacht welke bevolkingsgroep het nou is. Of het nou antisemitisme of islamofobie of een andere vorm van discriminatie is. Uh, we moeten solidair zijn met elkaar en het samen aanpakken. Ja, wat, wat, wat doet het u als u daar bent, als u daar staat? Nou, het is altijd een hele indrukwekkende bijeenkomst. Het is uh, buiten in het donker aan, aan de Amstel. En... Um, ja, het is echt, echt een moment van, uh, van bezinning. Er zijn vaak ook uh, mensen bij die de Tweede Wereldoorlog zelf hebben meegemaakt... en in het verzet uh, hebben gezeten. Bijvoorbeeld een dame van 86 die daar vorig jaar nog uh, over sprak. Um, en dat is altijd heel indrukwekkend om uit uh, de eerste hand verhalen te horen... van uh, nou, wat er toen gebeurd is. En vooral ook de les van nou, zorg dat het niet opnieuw gebeurt. Goed. Nog even de tijden, wanneer het is? Uh, vrijdag, half acht, bij het Stadhuis in Amsterdam. Goed. Mag ik u heel erg danken voor uw komst naar twee dingen? René Dane van Nederland Bekend Kleur. En de, de, de kristalnacht uit 1938 wordt dus herdacht en dat gebeurt morgen en overmorgen op verschillende plaatsen in Nederland. Mensen moeten maar naar de website gaan voor meer informatie, dan kunt u dat allemaal teruglezen. Uh, tweedingen.nl is het adres van onze site. Dan kunt u ook reacties achterlaten op dit programma. Goed, zometeen op deze zender BNN Today met Luc Ikink. Wat gaan jullie doen, Luc? We gaan doorpraten over de Amerikaanse verkiezingen uiteraard. We hebben hier twee democraten in de studio en die zijn natuurlijk helemaal lyrisch... omdat Obama de verkiezingen heeft gewonnen. En we hebben het over een speciale uh, anti-katerpleister. Ik weet niet of veel is lastig van een kater? Ja, is heel vaak. <laughs> ja. Nou In Engeland <laughs> hebben ze daar wat op gevonden. Een anti-katerpleister. Zometeen meer erover. Nu eerst het nieuws met Martijn Nijhuis. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij protesten in Athene zijn betogers slaags geraakt met de politie. Toen betogers met vuurwerk en stenen begonnen te gooien... zette de oproerpolitie traangassen in en voor het eerst in jaren ook waterkanonnen. Zo'n 80.000 mensen demonstreerden voor het parlementsgebouw... tegen het bezuinigingspakket van de regering, waarover vanavond wordt gestemd. Door een aardbeving voor de kust van Guatemala in de Stille Oceaan... zijn zeker acht mensen omgekomen. De beving, met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter... deed zich voor op ongeveer 30 kilometer diepte de doden vielen toen gebouwen in de hoofdstad guatemala stad instorten. De gezondheid van oud-premier Timoshenko van Oekraïne... gaat snel achteruit, zegt haar advocaat. De oppositieleider ging tien dagen geleden in hongerstaking... uit protest tegen mogelijke fraude... bij de Oekraïnse parlementsverkiezingen van eind vorige maand. En bij Parijs hebben archeologen... het bijna complete skelet van een mammoet gevonden. Dat is de laatste 150 jaar nog maar twee keer eerder in Frankrijk voorgekomen. Mogelijk is dit exemplaar verdronken in de rivier De Marne of gedood door Neandertalers. In de buurt van de botten zijn geslepen vuurstenen gevonden. En dat was het. Dit is Radio 1. BNN Today. Luc Ikink. Het is woensdag 7 november, iets na half negen. Goedenavond. Veel politiek tot 10 uur. Het is de day after de verkiezingen in Amerika. En we kijken terug en ook vooruit met onder andere Amerikaan en stand-up comedian Greg Shapiro. Hij is straks hier. En natuurlijk kijken we ook naar de Nederlandse politiek. Want het is nog helemaal niet duidelijk hoe de cijfertjes nou precies uit gaan zien. En daarom komt er morgen nog geen debat over de regeringsverklaring van het kabinet Rutte 2. En RTL is een beetje boos. Daarover zo meteen meer. En als je op de webcam kijkt, op radio1.nl, dan zie je Claudia Straatmans. En met haar praten we straks over Sophia Loren. Die was vandaag in Nederland. En jij bent fan... Wel eens een keertje gedroomd van haar. Gedroomd is een groot woord, maar ik denk nog steeds... met heel erg veel genoegen terug aan het moment... dat zij de loting deed van het WK-voetbal oh, 1990. Dat verhaal, Wat ja. een sensualiteit. Het <laughs> verhaal wil ik zo meteen horen. We praten straks verder. En op Facebook slash BNN Today, zie je onze stagiair Marco. Hij kreeg voor elkaar om Sophia Loren een zoen te geven... tijdens de persconferentie. En dat filmpje kun je dus zien op facebook.com. Slash bnntoday. Die Deone de Graaf dan met de sport? Jazeker. In de Champions League speelt Barcelona vanavond in Glasgow tegen Celtic. Bas Tichler gaat deze wedstrijd voor ons volgen. Bas, uh, hoe zal het ook weer? Kan Barcelona zich nou plaatsen voor de achtste finale vanavond? Ja, dat kan. Als ze winnen dan weten ze zeker dat ze zich voor de volgende ronde hebben geplaatst. Uh, dat is ook wel het doel. Dat is ook wel de opdracht voor Barcelona. Dat in die thuiswedstrijd twee weken geleden tegen Celtic natuurlijk met een schrik vrij kwam. Pas in de 94ste minuut maakte Alba bene een verdediger de winnende goal. Daar hadden ze overigens wel recht op, maar toch voor Celtic was het sneu. Het is de vraag of die ploeg zich kan herstellen. Daarvan, ze hebben sowieso ook in de competitie de laatste weken niet zoveel op met de laatste minuten. Want ze kregen er afgelopen zondag twee tegen in de laatste Twee minuten waardoor ze niet wonnen, maar gelijk speelden. Uh, maar goed, Barcelona de grote favoriet. En ja, dus winnen. En dan zeker weten dat je al in de volgende ronde staat. Dat is luxe. Maar dat hoort ook bij een ploeg dat dat na vier wedstrijden al kan. Ja, weet je al iets over de opstelling van met name Barcelona? Ja, die is uh, zojuist van de persen gerold. Uh, Daniel Alves keert terug. Die is een tijdje geblesseerd geweest. Maar die staat er weer in. De rechte vleugel verdedigen. We hebben natuurlijk nog altijd wat problemen achterin. Waar Pujol nog niet inzetbaar is. Vanwege zijn elleboogblessure Piqué... Wel op de bank zit, maar nog niet in het veld staat. Die heeft een tijdje last gehad van de voet. Busquets, die daar in de competitie gespeeld heeft centraal achterin... die is nu geschorst. Die kreeg rood in die wedstrijd tegen Benfica. Tweede ronde van deze Champions League groep. Dus die is er ook niet. Dus krijgen toch weer Bartra, die jonge jongen die er de vorige keer ook al stond. En Mascherano, dat houdt hij dan maar zo. En voor de rest ja, toch wel de grote kanonnen met Messi, met uh, Sanchez, met Iniesta, met Xavi. Dus dat ziet er eigenlijk heel behoorlijk uit. Ook nog een klein Nederlands tintje aan die wedstrijd. Ja, weten. ja, Samaras, maar dat bedoel je denk ik niet. Want <laughs> uh, die speelt toch bij Celtic. Dat is wel een verrassing trouwens. Die was ook niet helemaal fris. Maar een Nederlandse scheidsrechter inderdaad. De heer Björn Kuipers. En als je het dan helemaal uh, goed wil doen. De Nederlandse assistenten. Sander van Roekel en Erwin Zijnstra. Achter het doel de vijfde en de zesde man Richard Liesveld en Ed Jansen. En de officiële vierde official, Davy Goosens. Goedemiddag. Nou, helemaal Nederlands. het al bijna. <laughs> en Samarel stelt wel een beetje mee. Ja? Die kennen ja, we van hier. Ja. Er worden vanavond nog zeven wedstrijden gespeeld in de Champions League. Daarvoor gaan we naar Ragnar Niemeyer in ons matchcenter Ragnar. Welke wedstrijden springen er wat jou betreft uit? Nou ja, laten we bijvoorbeeld even kijken naar Manchester United. Omdat je het zojuist had over ploegen die zich eenvoudig kunnen plaatsen... bij een overwinning voor de volgende ronde. Manchester United op bezoek in Portugal bij Braga. Geen Robin van Persie in de basis. Xavier Hernandez, Xavier Hernandez in de basis. En Danny Welbeck ook. En Van Persie krijgt zeer vermoedelijk dan rust in deze wedstrijd. Als je het hebt over... Uh, die verdediger die daar ook speelt, uh, Alexander Butler... zou toch gaan spelen, lekte zo'n beetje wel uit zo de afgelopen dagen. Maar zit niet eens bij de selectie. Patrice Evra, de Fransman, speelt gewoon vanaf het begin. De spanning zit met name in de groepen E en F. Dat zijn de groepen met uh, bijvoorbeeld Chelsea dan... en Juventus en Shakhtar en noord -Jerland. Dat is groep E. Daar zou Chelsea toch eigenlijk moeten winnen. Dat is belangrijk tegen Shakhtar. Vorige keer verloren, 2-1... Voor Shakhtar, uh, de verschillen zijn daar dus wel. Maar uh, ja, Chelsea doet er goed aan om de drie punten te pakken. Kijk je naar de andere groep, naar F dan is, dan is dat die groep die allemaal ploegen heeft. Met zes punten, Bate Borisov, de Wit-Russen, Bayern München en Valencia... Bayern thuis tegen Liel, Valencia thuis tegen Baten. Arjen Robben staat weer in de basis, hersteld van zijn verkoudheid. Ja, dat zijn de groepen waar de meeste spanning in zit. Heb je het dan nog over Nederlanders die spelen? Ik zei al Arjen Robben, tel daarbij op. Ola John, ex-FC Twente. Joshua John, FC Twente bij noord -Sjaland. Ola John bij Benfica. En Demi de Zeeuw zit dan nog op de bank bij Spartak Moskou. Dankjewel, Ragnar. Die houdt uh, alle zeven wedstrijden in de gaten. Schaatser Mark Tuitert doet dit weekend niet mee aan de NK-afstanden in Heerenveen. Vorige week kwam uh, de Olympisch kampioen ten val tijdens een uh, wedstrijd. Liep daarbij een scheurtje in een van zijn ribben op. Tuitert is enkele weken uit de relatie, mist dus ook de eerste Er Zijn er nog wel mensen die wel meedoen met het. met het. Oh, joh, er zijn er zoveel. Ja, ja echt. Maar Zal ik ook, ze opnoemen? Oh, nou, <laughs> doe straks maar na de uitzending. Na de uitzending noem ik ze allemaal. Ten ja. En Novak Djokovic is in Londen hard op weg naar de halve finales... van de ATP World Tour Finals. Djokovic was in de O2 Arena in zijn tweede groepsduel... in drie sets te sterk voor de schot Andy Murray... Dan wielrenner Aard Vierhouten wordt ploegleider bij Vacans Soleil. Wielerformatie, daarmee keert hij terug bij het team... waar hij als renner zijn wielerloop aan afsloot. Vierhouten werkt nu nog bij de Wielerunie... als bondscoach van de junioren en de beloften. En tot slot, voormalig atleet Sebastian Coe... is de nieuwe voorzitter van het Brits Olympisch Comité, de 26 56-jarige co-maakte als organisator de Olympische Spelen van Londen en de Paralympics tot een succes. Ko werd Olympisch kampioen op de 1500 meter in 1980 in Moskou en 1984 in L.E. Dat was het. Dank, dankjewel, Dionis. meteen meer in langste lijn. Als, je, als jij moet kiezen: hè? Uh, Nena of Kim Wild? Nee, uh, Kim Wild. Ja, waarom? Ja, uh, ik wilde vroeger Kim Wild worden. Ja? Het is totaal mislukt. Ja. Je hebt dat donker wil ik haar. ook donker haar. Je moet blond haar hebben dan? Ja. Yes. Dan had je yes. beter nee naar kunnen kiezen. Ja. Ja. Sorry. Maar je, nou ja, wel bijna net zo knap <laughs> hoor. Als Kim uh, wel zeker bijna weten. net zo nee, knap, net zo knap zei wel, ik. Zei bijna nee, ik wil net zo knap. In sturz, durch richting De comeback van Nena en Kim Wild. En die comeback duurde precies acht en een halve week. Anyplace, anywhere, anytime. Radio 1. BNN Today. Vanochtend diende het kort geding van RTL Nieuws tegen de ministeries van Algemene en Economische Zaken. RTL wil namelijk dat de koopkrachtcijfers op tafel komen. en voor iedereen beschikbaar moeten zijn. De rechter heeft besloten dat RTL voorlopig even nog geduld moet hebben. Adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws, Pieter Klein. Goedenavond. Hallo Luc, Ja, uitspraak van de rechter was dat de zaak is aangehouden tot 21 november. En Waarom is dat? Um, ja, dat is een heel formeel juridisch verhaal, maar het komt erop neer dat uh, formeel vandaag uh, alleen het ging om het ministerie van Algemene Zaken en uh, dat het ministerie van Economische Zaken nog niet in de procedure zat, dus dat die nog even tijd moet hebben om uh, te beslissen op onze vraag. Ja, dus er moet nog even worden nagedacht. Uh, waarom eigenlijk dit kort geding? Konden jullie niet, uh, niet meer wachten op de cijfers? Maar ik kan niemand meer wachten, al anderhalve week niet. En weten we al anderhalve week dat er iets aan de hand is met die koopkrachtcijfers. En daarom hadden wij een, een verzoek ingediend op grond van de wet openbaarheid van bestuur, zo heet dat ding... Uh, en eind vorige week bleek eigenlijk al dat we steeds meer geluiden kregen... over uh, of tegenstrijdige geluiden van Samsung, van Rutte, van Halpen Zijlstra. En dat het kabinet eigenlijk helemaal niet veel zin had... om meer cijfers bekend te maken. En daarom zijn we naar de rechter gegaan. Ja, nu staat er voor zo'n zo uh, zo WOP, uh, verzoek staat 28 dagen. Uh, mm -hmm. Waren jullie niet wat te vroeg met dat kort geding? Waarom? Nou, omdat het nog maar anderhalve week was. En ze hoeven eigenlijk nog niet uh, die cijfers te geven na anderhalve week. Ja, daar denken wij toch echt een beetje anders over. Uh, als er zoveel onrust is, dan zeggen wij, en dat staat ook in de tekst van, van de WOP, van de Wet Openbaarheid van Besturen... ...dat uh, de overheid zo spoedig mogelijk moet beslissen. Nou, zo spoedig mogelijk is vandaag, of morgen, of overmorgen. En niet zoals het meestal gaat, want wij voeren heel veel WOP-procedures uh, over een maand of twee maanden. Zo is het hoe het meestal gaat. Maar hier is het belang volgens mij zo groot dat precies op tafel komt uh, wat er... Uh, is afgesproken, dat we dachten, nou, uh, laten we het gewoon proberen. Ja, nu kreeg je ze niet en uh, uh, daar was je eigenlijk pisneidig over, want ik heb een, uh, een column van jou gelezen op jullie website. Ja. En uh, daar vliegen de krachtthermo uh, over het beeldscherm. Ja, dat was een beetje stom van me, ik was ja. daar een beetje te hard. Maar die, die woede van mij die had niet zozeer te maken met die procedure, uh, maar die had te maken met de manier waarop de overheid in dit soort procedures probeert om pottenkijkers buiten de deur te houden. En dat is namelijk wat er vaak gebeurt. En dat is wat er volgens mij ook in deze procedure aan de hand is. Wat het netto resultaat is, uh, we staan voor de rechter. En het wordt weer een juridische uh, moeras. Uh, er komt weer meer tijd bij. Terwijl het natuurlijk uiteindelijk maar om één ding gaat. Kunt u alsjeblieft gewoon openbaar maken wat de cijfers zijn uh, die samenhangen met het regeerakkoord. En ik vraag me dus echt af, wat is daar nou zo moeilijk aan? En waarom dringt de overheid zich in alle bochten om die cijfers niet te geven? Hmm. Wat denk je? Nou ja, we hebben daar vandaag iets van gezien, want vandaag moesten er, uh, moest er meer details worden vrijgegeven. Ja. Dat deed Lodewijk Asscher vandaag. En dan zie je precies wat wij vorige week al hadden bericht. Dat die effecten van het GEER-akkoord uh, zwaarder uitpakken. Grotere gevolgen hebben dan men vorige week wilde zeggen. Want Samson en Rutte zeiden vorige week nog van, nou ja, het valt allemaal mee, voor het worden harde jaren. Maar de, de koopkrachtverliezen die blijven beperkt. Nou, vandaag blijkt, moet het kandidaat toegeven, dat die effecten veel groter zijn. En ik denk dat dat de reden is waarom de overheid eigenlijk die stukken niet wil vrijgeven. Ja, en uh, als ik die column nog even terugpakt. Uh, die, die krachten waren dan misschien netjes te dik aangezet. En, uh, en heb je ook inmiddels ook weer teruggenomen hè, in, in, in een andere blog. Maar toch begint ja. het wel, lijkt het alsof het toch ook een beetje persoonlijk begint te worden. Dat je denkt van ja, nu wil ik ze pakken ook eigenlijk. Ja, dat heeft ermee te maken met vroeger veel voorprocedures. En uh, dat worden heel vaak tegengewerkt. En ik vind het heel vaak. Ik denk, nou ja, het zal wel. En uh, we zien het wel. En ondertussen gaan we gewoon verder met ons onderzoek. En wat er uh, deze uh, keer gebeurde was. Dat het ministerie van Algemene Zaken. Het ministerie van Premier Rutte. Uh, die, deed alsof ergens, uh, die, die deed alsof er uh, een besluit was genomen op ons verzoek. En dat alles was doorgestuurd uh, naar andere ministeries die er ook bij betrokken waren. En dat was echt een leugentje. En dat was evident dat het een leugen was. Het was niet waar. Mm -hmm. Nou, vandaag zei de landsadvocaat en dan zit ik, nou ja, sorry, dat was een vergissingje en het was echt geen obstructie. Uh, nou ja, dat moet ik dan maar aannemen. Maar yeah. nou, in de manier waarop het uh, er stond, dacht ik, dit kan niet waar zijn. Hier, doen ze weer al hier zetten ze weer alles op alles om die procedure te laten stranden en in ieder geval te zorgen dat het niet voor de rechter komt met maar één doel. Zorgen dat die cpb-stukken niet openbaar worden. Ja, en toen ontplofte ik. Toen was ik een beetje, hoe zou ik dat zeggen? Weinig diplomatiek. En dat moet ik natuurlijk niet doen, want het gaat om de kern van de zaak. Juist, juist. Ja, dus ja. Met jouw portemonnee, met de mijne en van alle Nederlanders. Ik wens u veel succes, Pieter Klein van RTL Nieuws, adjunct hoofdrecureur, met de jacht naar meer cijfers. En we wachten af. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Um, gaan we naar het voetballen toe? Nee, we gaan nog niet naar het voetballen. Dat doen we straks. Wedstrijd is daar net begonnen. Je kunt wel met ons meepraten. Dat kan via mijn eigen Twitter. Dat is @luk. Of via @bnntoday. Some ironically delicious things have come out of Italy, and the most delicious of all, Sophia Loren. Darling, if you start getting jealous of everyone who looks at me, it will do terrible things to your blood pressure. Sometimes it looks like she's from another planet because she's so gorgeous. One of the world's great sex symbols. She's a princess. She is. She just is one. Yeah, ja, Hollywood stierf als John Travolta en Eva Mendes die liggen echt aan de voeten. Italiaanse actrice Sofia Loren wordt nog altijd gezien als nou, sekssymbol. En dat terwijl ze nou, eigenlijk wel mijn oma had kunnen zijn. Op 71-jarige leeftijd ging de hitsige granny zelfs nog uit de kleren voor de beroemde Pirelli-kalender. En vandaag was ze voor een flitsbezoek in Nederland als ambassadeur van een sieradenmerk. Claudia Straatmans is hoofdredacteur van Fab Magazine en ook enorm Sophia Loren fan... Dat klopt toch, hè? Dat klopt, absoluut, Luc. Als de kippen was je erbij. Ik ga heel even een lijstje met je afvinken, als je het goed vindt. Je hebt het gezien? Ja, klopt. heb ik. Aangeraakt? Uh, ja. Ongearmd. Gearmd. -gearmd. Uh, foto met een. De... Ja, heb ik. Met laat je? ik je zien, Luc. Oh, laat laat je zien. ik je zien. Op je iPhone? Op mijn iPhone. Kijk, hier Kijken. ben ik. Ah, Sophia ja, ja, ja. lijkt wel rempel jonger <laughs> dan ik. <laughs> nou, dat wil ik niet zeggen. Hoor. Ik heb net met de Jona foutje gemaakt. Dat gaat me niet nog eens gebeuren. Uh, <laughs> Handtekening. Nee, dat, dat, ging niet. Te ver. dat ging te ver. ver. DNA-materiaal zal dan ook wel niet, neem ik aan. Hè. Niet even naar haar zo uitgeplikt. Um, even voor de mensen in het kort. Want uh, uh, ik, ben, uh, ik ben 29. Ik ken haar eigenlijk niet zo heel erg goed. Wie is het? Wie is zij? Zij is de meest legendarische Italiaanse filmster die er is. Ze is dus geboren in 1934, 78 jaar geleden. En in de jaren 50 en 60 maakte ze waanzinnig furoren in Hollywood. Ze heeft gespeeld met alle grote Hollywood acteurs. En dan heb ik het over Marlon Brando, dan heb ik het over Clark Gable... dan heb ik het over Frank Sinatra, dan heb ik het over Cary Grant. Ze heeft in 1961 als allereerste buitenlandse actrice een Oscar gekregen... Zij is gewoon echt legendarisch en een living legend. En vandaag dus gewoon in ons eigen koude en tochtige Noordwijk, <laughs> ja, en dat Niet, niet een beetje een chique plek, maar nou ja, Noordwijk kan wel chic zijn, maar... Huis Duin, ook ja, thuishaven ja. voor het Oranje Elftal. Dat is waar, dat is waar. Uh, zij wordt vergeleken, zelfs nog uh, op, op haar leeftijd... met, met uh, uh, ja, de, de, de, de allermooiste van de wereld eigenlijk, hè? Luc, is, is zij dat ook? Luc, ik kan je één ding zeggen. Vandaag zat daar een waanzinnig sensuele vrouw. Die lippen, die boezem, die benen. Wij zaten met z'n allen inderdaad front row... We hebben naar haar benen gekeken. We hebben geen spatje cellulitis kunnen zien. Ja. Echt waar, fantastisch hoe die vrouw eruit ziet. Eén brok sensualiteit, ja. nog steeds. Dan denk ik één botox. Ik denk dat zij inderdaad best naar de filler dokter is geweest. Dat denk ik absoluut. Maar het eindresultaat dat mag er absoluut wezen. Een prachtige vrouw, dus die ook wel veel losbaakt bij mensen. Je had het net al over die, die, die loting die ze ooit deed in 1990. Ja, fantastisch. Dat was voor het WK-voetbal, ja, was dat, hè? Dat is fantastisch. Ja, we moeten het eigenlijk op de radio even die sensualiteit weer zien te creëren. Want op televisie, als we dat fragment hadden gehad... had iedereen meteen begrepen wat wij bedoelen. Maar inderdaad, hoe ze met haar hand... In die vissenkom graaiden. Nou, echt, al die mannen in die zaal die werden gek. Die werden gek. Ja. Dat vond iedereen mooi, maar uh, ja, dat, dat is dan seksappeal, denk ik. Hè? Wat, wat dan, wat dan over haar heen hangt. Uh, ze is niet alleen maar uh, daarom bekend. Ze heeft namelijk ook de titel De filosofische diva. Jouw ja, hoe mis dat? Ja, ze heeft echt een hele goede quote. Uh, de allerbekendste is natuurlijk. Als alles wat je nu ziet, dat dank ik aan spaghetti. Dus dat hele mooie curvy lichaam. dat zou dan te danken zijn aan spaghetti. Maar verder heeft ze ook heel erg veel van die self-empowerment quote. Het is een hele. ze komt uit een heel arm gezin. 1934, Napels. Ouders waren arm. Tweede Wereldoorlog brak uit. was nauwelijks iets te eten. En niemand gaf een cent voor haar kansen. Maar uiteindelijk is ze dus nu de meest legendarische Italiaanse filmster. Maar in al die jaren heeft ze dus altijd gezegd: van uh, wat je ziet. De schoonheid van een vrouw bestaat voor 50% uit dat je gelooft dat je mooi bent. Vooral allemaal van dat soort self-empowering uitspraken. Om dat kleine meisje uit de Sloppenwijk inderdaad iedereen een kans te laten geven. Is er, is er een moment geweest dat jij werd gegrepen door haar? Ik denk dat uh, vooral de film Una giornata particolare... met haar grote uh, tegenspeler Marcelo Mastroianni... dat ik toen zag, want toen durfde ze zeg maar zogenaamd lelijk te zijn. Ja. Ze speelde een huisvrouw, het gaat over uh, de Tweede Wereldoorlog... dat uh, alle families op uh, weg gingen naar uh, de parade van Mussolini... dat zij achterbleef en dat haar buurman Marce Marcello Mastroianni achterbleef... en ze woonde in een flat driehoog achter met een schortje voor... en zogenaamd geen make-up... En dat ik dacht, wat ben je dan groots... dat je zonder make-up, zeg maar, zogenaamd lelijk... toch heel mooi durft te spelen. Mooi lelijk durft te spelen, moet ik zeggen. Ja, um... Misschien moeten we wel een keer op zoek naar een, uh, een nieuwe Sofia Loren. Dat moet nog natuurlijk op een gegeven moment een keer. I iemand moet die titel overnemen van de prachtigste vrouw. In de en misschien wel een Nederlander. Wie zou dat kunnen zijn? Een Nederlandse vrouw, dan denk ik toch aan een combinatie van Birgit Schuurman en Katja Schuurman. En waarom zeg ik dat? Katja Schuurman heeft die sensualiteit. En Birgit Schuurman heeft uh, de grote man, de producer, de regisseur die achter haar staat. Want vergeet niet, Sofia Loren is ook groot geworden door Carlo Ponti. Haar... Uh, Oudere echtgenoot die haar inderdaad als een soort van uh, hij heeft haar ontdekt, hij heeft haar groot gemaakt en hij heeft alle goede rollen haar kant opgeschoven. En ik zat heel toevallig laatst Dick Trom te kijken, de film van Arne Tonen. Ja. En opeens zie ik daar Birgit Schuurman uh, op poppen. Dus ik denk nou, Arne en Birgit Schuurman, mm -hmm. dat kan ook inderdaad een heel leuk uh, productiesetje worden. Ja, maar kan jij, kan jij ook, want je bent echt heel enthousiast over haar, dat is heel leuk. Ja. Maar kan jij ook over van, is er nog iemand anders van wie je ook zo enthousiast kunt worden? Of is Sophie toch wel een, een buitencategorie. Sophia Loren is absoluut een buitencategorie. In een hele andere tijd opgegroeid. In de tijd waarbij inderdaad de Hollywoodsterren... gewoon nog bijna onaanraakbaar waren. Dus wat er vandaag in Noordwijk ook gebeurde... is dat er een filmster bij wijze van spreken het doek afstapt... en gewoon opeens uh, tegenover je zit. Dat, dat magische gevoel. En dat heb je in Nederland eigenlijk niet meer. Want alle sterren zijn best wel aanraakbaar. En natuurlijk ook door de social media. Dat we iedereen maar filmen en iedereen... Altijd maar zien en twitteren. Uh, en twitteren. Ja. Ja, ja. Nee, maar zij is echt uh, hoog concours. Wat ga je doen met de foto? En nou, die gaat natuurlijk in Fab Magazine, absoluut. Yeah. Hij is vandaag ook al heel vaak getwitterd, hij is heel vaak geretweet. Ik heb nog nooit zoveel retweets gehad van mensen die zeiden... stond ik daar maar, <lacht> in plaats van jij, arm in arm met Sofia. Mensen waren jaloers op je, behalve onze verslaggever. Want die was er ook en uh, die is naar Sofia Loren toegegaan. gegaan. En um, ja, dat ging er vrij heftig aan toe. Er is zelfs gezoend. Dat klopt. Ja. Hij vroeg om een baat <lacht> Maar hij sprak het schijnbaar net niet... Italiaans vlot genoeg uit. Zodat Sofia even knipperde met haar hele grote wimpers. En toen fluisterde iemand anders haar in uh, haar oor. Ze vraagt hem, hij vraagt een baat. En toen heeft <laughs> zij het woord nog een keer herhaald. Maar jullie reporten heeft hem gekregen. Ja, hij hoor, te heeft gekregen. te zoen gekregen. Wil je hem zien? Dan kan dat via facebook.com. Claudia Straatmans, hoofdredacteur van FAT Magazine. Dankjewel. We gaan voetballen. En dat doen we bij Celtic tegen Barcelona. Bas Tichler, die kijkt naar die wedstrijd. 0-0 na minuut of acht. Mooi moment in de spelers tunnel vlak voor de wedstrijd... waar Georgios Samaras, oud-speler natuurlijk van Heerenveen... tegenwoordig uh, speelt hij bij Celtic nog even naar de Nederlandse scheidsrechter... Björn Kuipers toeliep en zei... Hé, hey, hoe is het? Alles goed? Dat had hij of goed onthouden of weer uitstekend opgezocht. Ik denk dat laatst, want hij is volgens mij al in 2006 uit Heerenveen vertrokken. Maar toch nog even laten zien dat je Nederlands kan. Wie weet helpt het wat... Het is nog 0-0 zoals gezegd. Twee kansjes gezien voor Barcelona. Nou ja, kansjes. Twee schoten eigenlijk uit de tweede lijn. Eerst van Xavi naar zes minuten. Die bal werd door Sanchez nog van richting veranderd. En daarom was er nog een redding nodig van Forster, de keeper van Celtic. En even later een schot van Messi dat er ruim overging. Nu een uh, steekballetje. Daar loopt Sanchez wel achteraan. Maar Forster doet twee stappen zijn doel uit en is dan eerder bij de bal. Zo mag wel duidelijk zijn dat in de eerste tien minuten van dit duel... Barcelona de ploeg is die op de deur klopt en zegt wij willen eigenlijk wel zo snel mogelijk naar voren... Want scoren, dat is waar we hier voor gekomen zijn. En dat Celtic aanvallend nog helemaal niets heeft laten zien. Uh, maar grote kansen voor Barcelona heeft het dus ook nog niet opgeleverd. Nu zou het kunnen als er een slechte uitrap is van Forster die door Barcelona op het middenveld wordt opgepikt. Maar ongeblikkelijk leidt de ploeg van Barcelona daar weer balverlies. En kan Celtic weer overnemen ter hoogte van de middenlijn. openingsfase, wat schermutselingen, maar vooral lichte schermutselingen gezien. En Barcelona ligt een beetje boven, maar de stand is nog 0-0. We volgen hier in BNN2 ook de andere wedstrijden uit de Champions League. Hoe het gaat met onder andere Chelsea tegen Shakhtar Donetsk Hoor je zo meteen. Nu eerst Keen. Under our door. The floor. like a stone in my shoe. Some chemical breaking down the glue. It's been binding me to you Ooh, I feel like I just don't know you anymore But I've been burned and I've been wrong so many times We walk in circles, the blind leading the blind Well, I thought that love watched over this house. But you're pulling up the windows now. We've been leaning on each other so hard, tied so tight we wound up miles apart, making simple things so hard. Radio 1, je luistert naar BNN Today, je wordt disconnected. Uh, we hebben hier Greg Shapiro in de studio. Goedenavond. middag. Uh, yeah. goedemiddag. In welke tijdzone <coughs> zit je zo'n beetje? Ja, yeah, I'm not sure anymore. <laughs> ik weet het nog niet uh, meer. Yeah. <laughs> Hoeveel yeah. netto ik uren slaap locker. heb je gehad? Uh, dutje hier en daar. <laughs> Klein beetje Dutchen. Powernapjes tussendoor. Uh, yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Alles is een beetje fuzzy. Uh, maar ja, ik ben gewoon uh, yeah, een, hoe zeg je het? Het komt omdat je de verkiezingen op de voet hebt gevolgd. Daar gaan we zo meteen over praten met jou, maar ook met Walter Freeman. Goeie. Vanavond ook. En we praten met Mark zo zometeen over de entertainment week. Dat is straks na het nieuws. Martijn Nijhuis zit voor je klaar. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Divisie RKC Utrecht. Keert ook deze inzet en die is een volgende aanval. En hier zelfs nog een kans. VVV Willem 2. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal! Arno En Nee, dat doet hij niet, want hij schiet op de paal. En op kwart voor 9, NEC Herakles. En het is een. Haha! Oh, wat een schitterende En NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.